10 uur Nijhuis met het NOS-journaal. Door een aardbeving voor de kust van Guatemala in de stille oceaan... zijn zeker 15 mensen omgekomen, zegt president Pérez Molina. De beving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter... deed zich voor op ongeveer 30 kilometer diepte. De doden vielen toen gebouwen in de hoofdstad Guatemala stad instorten. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op, want er worden nog mensen vermist... en sommige plaatsen zijn door de beving van de buitenwereld afgesloten. In Athene heeft de oproerpolitie traangas en waterkanonnen ingezet bij demonstraties. Tienduizenden mensen demonstreerden voor het parlementsgebouw tegen de bezuinigingsplannen van de regering waarover vanavond wordt gestemd. Verwacht wordt dat ze met een kleine meerderheid worden aangenomen. In het gebouw was even rumoer toen personeel van het parlement korte tijd het werk neerlegde uit protest tegen een loonsverlaging. Suriname gaat het voor Nederlanders van Surinaamse afkomst... makkelijker maken om in Suriname te wonen en te werken. Daartoe is een wetsvoorstel ingediend. Dat is bedacht voor mensen van Surinaamse afkomst... die niet de Surinaamse nationaliteit hebben. Minstens één van hun ouders moet Surinamer zijn... of twee van hun grootouders. Ze krijgen de mogelijkheid om tijdelijk of voorgoed terug te keren... om Suriname te helpen opbouwen. Ze mogen niet stemmen in Suriname. Lady Gaga geeft de slachtoffers van de orkaan Sandy een miljoen dollar... Geld is voor New York en het Amerikaanse Rode Kruis, zegt de popster op haar website. Lady Gaga, die zelf uit New York komt, was op tournee in Zuid-Amerika... toen haar stad werd getroffen door de orkaan. Volgens Gaga is de donatie van haar, haar ouders en haar zus. Het weer opklaringen, maar vannacht weer overal bewolkt. Verder af en toe regen. Ook morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. De West, de West, de West, Radio 1. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Langs de Lijn op een Champions League-avond. En dus is een groot gedeelte gereserveerd voor het voetbal. En ook duiken we de wielerwereld weer in. Doping in het wielrennen blijft een hot item. Een onderzoekscommissie van de KNWU gaat het dopinggebruik... in Nederlandse wielerploegen onderzoeken. Manager Iwan Spekenbrink van Argos Shimano is duidelijk... als het gaat om dopingzondaars. Zeker als je in recente jaren nog uh, doping hebt gebruikt... dan is het voor mij... Persoonlijk vind ik dat je als werkgever niet trots moet zijn om zulke mensen een plek te gaan bieden in je organisator. De Zwitser Fabian Cancellara vindt het geen goed idee, zo'n onderzoekscommissie. Hij sprak zich erover uit in België. Cancellara was daar op uitnodiging van zijn supportersclub. Nou, nu toevallig waren we bezig over politiek, maar, <laughs> maar eigenlijk natuurlijk, ja, Cancellara is logisch. Hè? Iemand, iemand van zo'n kaliber die hier binnen valt, dat, dat is een unicum. Hè? En PSV speelt morgenavond in Stockholm... zijn vierde groepswedstrijd in de Europa League. Tegenstander is dan, net als twee weken geleden, AIK Solna. PSV tankte volgens doelman Boy Waterman afgelopen zaterdag... in ieder geval voldoende zelfvertrouwen... door Herakles met 4-0 te verslaan. Als ze ons zaterdag hebben zien spelen... wat ik denk dat ze wel hebben gezien... dan ja... Wat, wat moet je dan wachten van ons eigen spel uit? En dat zullen we ook, uh, ook donderdag weer moeten doen. En zoals ik al zei, natuurlijk deze uitzending volop aandacht voor Champions League voetbal. Tot 11 uur in de Lijn. Zo speelt Celtic op dit moment in Glasgow tegen Barcelona. Twee weken geleden versloeg Barcelona Celtic op het nippertje hoor, met 2-1. Hoe gaat het nu? Bas Stichler? Celtic staat voor met 1-0 e al een uh, uur lang. Of tenminste zoveel staat er op de klok. Ze staan sinds minuut 21 voor door een goal van Banyama die een hoekschop binnenkopte. Dat is het enige doelgevaar dat Celtic heeft gesticht. De bal ging er meteen in. Barcelona, zo verscheen zo even in beeld, heeft uh, 76% balbezit. Daar klopt volgens mij niks van. Dat moet 99% zijn. Want het gaat echt maar één kant op. Dat heeft kansen opgeleverd bovendien. Want uh, de bal is op de lat gegaan via Messi. Op de paal gegaan via Alexis Sanchez. Er zijn daaromheen wat mogelijkheden geweest. Maar een bal in het doel, nee, dat is nog te veel gevraagd. En zo is het langzaam maar zeker toch weer een race tegen de klok. Want je zegt terecht, twee weken geleden was Jordi Alba nodig in de 94ste minuut om er 2-1 van te maken. Maar voorlopig staat de gelijkmaker er nog niet eens op. En krijgt Celtic wellicht meer en meer geloof in een goede afloop. Samaras, de man die twee weken geleden scoorde, heeft zijn handen omhoog. Omdat er eens een keer een vrij schop van zijn ploeg naar voren gaat. Die gaat overigens ruim over hem heen, maar er is een misser achterin. Bij Barcelona waar ik denk Bartra zich totaal verkijkt. en geen idee heeft dat Chris Commons is meegelopen. Die duikt in zijn rug op. Of was het 0 een 1 van de twee, Maar die komen uiteindelijk ook niet tot een goed schot. Om Valdes serieus in verlegenheid te brengen. Zo loopt het voor Barcelona met een schisser af. Maar na ruim een uur is dat eigenlijk pas het tweede moment dat het daar gevaarlijk is. En dreigend. Barcelona, het is het bekende tiki-taki voetbal. Als het allemaal goed loopt en het levert kans aan kansen, doelpunt aan doelpunt op. Dan zit iedereen... Met open mond te kijken hoe mooi het allemaal is. Maar loopt het op een avond als vanavond allemaal eigenlijk net niet goed. Dan ziet het er ook af en toe heel merkwaardig uit. Dat je denkt, jongens, waarom doe je het allemaal zo moeilijk? Celtic komt weer via de man van de goal. Die uh, nu eigenlijk uit een onmogelijke hoek toch maar probeert te schieten. Charlie, of, uh, Victor Van Yama, een Keniaan van pas 21 jaar. Sterke grote middenvelden. Niet gek ook dat hij met het hoofd scoorde in de eerste helft krachtige kopbal waar Victor Valdes nog wel in de buurt zat. Maar eigenlijk geen schijn van kans op had omdat die bal zoveel snelheid meekreeg. En nu schiet hij uit een rare hoek. Nou overigens wel een aardige beweging. Vrij ruim en wild over. Maar dat geeft in ieder geval aan dat Zeldik na ruim een uur... toch weer twee keer in de buurt is geweest aan dat doel van Valdes. Dat is dus echt een half uur niet gebeurd. De eerste helft, dat wil ik dan nog wel even kwijt... was het balbezitpercentage van Barcelona zelfs 82%. Ik vraag me af hoe vaak dat is voorgekomen in een wedstrijd in de Champions League. Maar ja, de ploeg die maar 18% de bal had in de eerste helft... staat nu nog steeds na 64 minuten gewoon met 1-0 voor Celtic. Ragnar Niemeijer houdt de andere zeven wedstrijden in de gaten. Ragnar, volgens mij weet jij niet waar je kijken moet. Hè? Aan doelpunten geen gebrek. Nee, een record lijkt zo'n beetje wel in de maak als ik me niet vergis. Er wordt heel veel gescoord en als je kijkt bijvoorbeeld naar de groepen... gebeuren er ook hele interessante dingen met bijvoorbeeld die achterstand voor Barcelona. En inmiddels de voorsprong voor Benfica 1-0 door een doelpunt van Cardozo... wie anders voor de Portugezen tegen Spartak Moskou... dan geeft Benfica dat van 1 naar 4 punten zou gaan... zichzelf weer alle kans om te overwinteren in de Champions League... terwijl het er tot vanavond dus niet zo goed uitzag met slechts dat ene punt... Kijken we even naar wat er voor de rest aan de hand is bij bijvoorbeeld Bayern München. Daar wordt maar weer eens gescoord. Dat is een doelpunt. Het was 5-1 geworden. En als ik me niet vergis is het inmiddels 6-1. Het gaat wat dat betreft maar door. De daar een goal. Kan ik het zo snel even zien? Ik denk het niet. Nou goed, houd even op 6-1. Dat is het belangrijkste. Laten we even die groepen snel doorgaan. Bayern Liel is dus 6-1 geworden. Valencia tegen Bate Borisov is 3-1. Dan Benfica 1-0 tegen Spartak Moskou Celtic hebben we natuurlijk ook gehoord. Braga, Manchester United. Ook daar hoort in de laatste groep in H een verhaal bij and de Portugese van Braga, ik zei het eerder, op een 1-0 voorsprong gekomen. Maar inmiddels is die wedstrijd gestaakt omdat het licht is uitgevallen. En dat komt de Portugese denk ik niet zo lekker uit. Want je staat niet zo vaak op 1-0 tegen Manchester United. En dan wil je ongetwijfeld doordrukken. Was wel veel balbezit in die wedstrijd voor de Engelsen. En tot slot in die groep Kloots tegen Galatasaray was 0-1. Werd 1-1, is inmiddels 2-1 voor de Turken. Je kunt er heel weinig van zeggen. Het is een razend interessante groep. En uh, inmiddels weet ik ook wie dat doelpunt heeft gemaakt voor Bayern München. Die 6-1 dus, dat is de invaller, dat is Tony Kroos. Het waren uh, en uit 1981 was dit private Ice. Ja, we gaan weer schaatsen vanaf uh, vrijdag. Dan begint uh, officieel het schaatsseizoen met uh, de NK afstanden. Maar het seizoen gaat beginnen zonder Mark Tuitert. Want uh, ja, hij doet niet mee. Mark, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hoi, wa ja. uh, wa waarom niet? Uh, ja, ik uh, dus vandaar, ben er vandaag achter gekomen dat, uh, dat ik een, uh, een scheurtje in, uh, in mijn rib heb. Eigenlijk in twee ribben zelfs. Dus uh, ik had al heel veel pijn, maar uh, ja. ik dacht eigenlijk van, uh, nou goed, met een pijnstiller erin en uh, goed op je tanden buiten dan uh, kom ik heel no in. Ja. Maar uh, nee, dat blijkt gewoon, uh, dat gaat gewoon niet lukken. Ik moet gewoon eerlijk zijn en reëel zijn. nu uh, ja, ben je gevallen afgelopen, afgelopen week? Afgelopen zaterdag tijdens ja. de trainingswedstrijd van 1000 meter. Ja. Um, dus het deed zozeer dat je dacht dit moet gewoon even goed onderzocht worden en dat ja. is gebeurd nu? Ja, ik viel, ik viel hard op volle snelheid. Ik, dus dan ga je ongeveer met 60 km per uur de boarding in. Ja. En uh, eigenlijk ging het heel erg goed. <laughs> dus ik ik het heel erg lekker en heel erg hard. Alleen uh, ja, ik, ik kwam heel ongelukkig met mijn, uh, ik hield mijn armen langs mijn lichaam en ik kwam heel ongelukkig van mijn elleboog tegen mijn ribben aan. Ja. En uh, ja, goed, als je een beetje herstelt van een valpartij, dat doet hij eerst gewoon heel erg zeer, dan ben je een beetje groggy. En uh, na twee dagen dan hebt uh, de pijn wel een beetje weg, alleen uh, de pijn in mijn ribben die bleef. Nee. En ik kan er gewoon mee schaatsen eigenlijk, alleen ja, als ik vanuit stilstand uh, hard aan probeer te zetten, ja dan ga ik van de pijn, dat lukt gewoon echt niet. Dus we uh, hebben maar even heel goed uh, een keer... Uh, Nagekeken en uh, eigenlijk ging ik er niet vanuit dat uh, ging ik er een beetje vanuit dat het gekneusd was alleen, maar uh, dat bleek uh, bleek niet zo te zijn. Dat is wel een domper, hè? Ja, dat is verschrikkelijke domper. Ik ben uh, vanaf januari al uh, met dit seizoen bezig en ook al wel eigenlijk met dit toernooi bezig. De nieuwe met Gerard Velders samen gaat het hartstikke goed en met onze nieuwe sponsor Beslist.nl. en uh, ja, nou, dat wil je wel. Dat wil ik wil je wel wat laten zien. En, uh, ja, ik, ik voel me gewoon hartstikke goed, ik ben heel fit uh, heel gretig. Ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, ook omdat ik tijd geen wedstrijd heb gereden. En, ja, als je dan meteen uh, de eerste beste wedstrijd moet afzeggen... Dat, uh, ja, kun, je, ja, kun, je, kun je al inzien wat de, wat de gevolgen precies zijn, behalve dit NK? Nou, ik ga de eerste World Cup's missen. Want, uh, de, eerste, ja. de eerste World Cup selectie is op het NK. Dus, uh, ja, de, ik, de komende maanden rijd ik gewoon geen wedstrijden. En uh, dat, was, dat was al zo eigenlijk nu, omdat, omdat ik geblesseerd ben. Alleen, uh, ja, dat is wel een hard gelach. Omdat, uh, ja, het zijn gewoon wedstrijden. Ik heb ze nog nooit gemist vanaf, uh, vanaf uh, de laatste 11, 12 jaar volgens mij. Nee. Hadden we nog wel meegedaan. En uh, ja dan meet je met, uh, met de beste schaatsen ter wereld. En uh, ja, dat is toch het liefst wat je wil. En, dat is, en het is extra vervelend vanwege de nieuwe sponsor ook. Nou, nou ja, dat... Het vervelende is dat ik, als ik even naar mezelf kijk, je wil jezelf bewijzen gewoon, je wil jezelf laten zien dat je hard kan schaatsen. En uh, het gaat heel erg goed en uh, ik, ik, ik ben er helemaal klaar voor om dat te doen. En uh, nou, die bewijsdrang is wel, wel wat sterker dan anders misschien nog dan het afgelopen jaar. En uh, ja, ik sta gewoon te popelen ook, gewoon omdat, ik al een hele omdat ik gewoon sinds een hele lange tijd heel, heel lekker schaats. En, ja, dat maakt het wel een beetje verrang. Dan bedoel uh, dan je dat, uh, dan sta je te popelen en dan ben je ermee bezig om dat te laten zien. En uh, ja, dan word je gewoon door ja, gewoon eigenlijk door domme pech uh, vrij langs de kant. Ja, maar het... goed, we moeten, uh, moeten we het gewoon plezier vooruitzetten. En de uh, uh, volgende hele belangrijke wedstrijd. Maar ja, uh, die zijn pas eind december, begin januari. Ja, en dan... precies wel. He, kun, je, kun jij nu al aangeven hoe jouw seizoen er dan uit gaat zien? Dat is natuurlijk lastig. Ja, nou ja, de NK-sprint uh, wordt heel belangrijk en de WK-sprint en uh, een kwalificatie van 1500 meter. Dus uh, ja, alles, uh, alles gaat om. Uh, en daar zijn er wel, wel, wel dan de, de grote titels te verdelen Dus dat is dan wel weer een vo voordeel. Ja. Dus ik kan me wel uh, helemaal blijven richten op die tunnel. Hè, alleen, uh, ja, dat, dat, ja dat, kan ik, dat ben ik wel heel erg tegen mezelf aan het zeggen. Dus, maar dat, ja, dat zeg ik eigenlijk ook wel genoeg. Het ja, is een beetje en heel erg naar jezelf toe praten en uh, dat, uh, ja, dat voelt gewoon, ja, ik bouw gewoon ontzettend. Uh, uh, wat was jouw doel dit Mijn doel was uh, om mee te doen op de World Cups en liefst uh, 500.000 en 1500 meter. Ja. En, uh, ik denk wel dat ik uh, op een heel goed op weg was. En, ja. Uh, ja, en om te kijken hoe, hoe het gewoon allemaal uitpakt, weet je. En, uh, nieuwe weg, nieuwe, nieuwe ronde nieuwe kansen. En dan, ja, dan ben ik, ik ben gewoon ontzettend benieuwd waar ik sta. Ik weet het wel een beetje uit trainingswedstrijden en feedback die ik krijg uit trainingen, en dat, dat stemt me wel heel erg tevreden. Alleen, um, ja, het gaat er toch om uh, op het moment uh, dat iedereen goed moet zijn, uh, dat je het dan moet laten zien. En dat wil je dan graag. En ja, dan weet je ook pas echt waar je staat. Het was heel opvallend, hè want het ging echt heel goed. Ja, het ging echt heel erg goed, ja. Ja, ja nog steeds eigenlijk. Want ik heb vandaag ook gewoon nog geschaatst en eigenlijk ging dat ook heel erg goed. En dus uh, ja, het loopt gewoon heel lekker. Ik zit goed in mijn vel. Ik voel me goed. En uh, ja... Eigenlijk heb ik alle voorwaarden om hard te schaatsen, daar heb ik ook keihard aan gewerkt, vanaf, vanaf januari, afgelopen jaar al. En dat, uh, ja, het begint schuit begint te betalen, het begint resultaten op te leveren en, uh, en, uh, en het gaat heel leuk zo. En, ja, ja, dan wil je het wel heel graag uh, laten zien. Ja, een heel, en, uh, heel raar begin van jouw seizoen. Ja, bizar. Ja, ja, het is een heel bizar einde en het begint ook weer heel bizar. En, uh, nou, ja, goed, ja, ja, je moet gewoon heel realistisch zijn. En, uh, die knop om kunnen zetten en uh, om gaan zetten. En. Uh, ga gewoon uh, stug verder. <lacht> en, Kijk, zo uh, horen we je uh, graag. En, uh, ja, ik, ik ga. <lacht> ik krijg mij niet tien uh, keer meer voordat ik opgeef hoor. En dan nog <lacht> eens. Dus uh, Ik yes. geef niet op. Ik ga, gewoon, uh, ga, ik ga gewoon op deze weg door. Het gaat heel goed. En uh, het, gaat er, het gaat eruit komen, dat weet ik zeker. Ben je nog wel in Heerenveen? Of laat je dat aan je voorbij gaan? Ga je kijken. <lacht> dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ik ben nu nog wel. Ik ben morgen nog wel even in Heerenveen. maar. Uh, ja, ik, ik, ik ga wel uh, mijn proefgenoot aanmoedigen. En uh, ik wil die wedstrijd eigenlijk ook wel zien. Maar ik, uh, ik weet niet of ik dat trek. Nee, niet van <laughs> harte in ieder geval. Nee, natuurlijk. Nee, nee het gaat zeker niet van harte. Want uh, ja, uiteindelijk wil je daar zelf gewoon staan. En uh, als topsporter wil je zelf winnen. En om anderen te zien winnen, dat uh, uh, als je zelf niet meedoet en zelf er niks aan kan doen, dat. Uh, nee, daar uh, dat ben ik niet van gemaakt. Nou, ik wens je wel heel veel sterkte, Mark Tuiters. Dank wel. Dankjewel. We gaan naar Bas Ticheler. Ja, het gaat maar één kant op, zei je. Barcelona richting het doel van Celtic. Maar gaat er niet in? Nee, dat is kernachtig goed samengevat... van wat we eigenlijk al 77 <laughs> minuten hier zien. Dankjewel. Celtic staat voor. Jama <laughs> scoorde. Barcelona wil dat graag, maar dat lukt op een of andere manier niet. Barcelona speelt ook niet zijn allerbeste wedstrijd ooit overigens, dat moet je erbij zeggen. Heeft natuurlijk wel de kansen gehad, al een keer de paal geraakt, al een keer de lat geraakt. Zo even een aardig schot van Messi, waar Forster, de doelman van Celtic, nog net een armpje tegen kreeg. Er is druk gewisseld inmiddels. Fabregas, via in de ploeg gekomen, Piqué in de ploeg gekomen. Zo wil het elftal van Barcelona nog meer dan eigenlijk in het begin van deze wedstrijd naar voren toe. Dat betekent dat de ruimtes daar nog kleiner worden, daar houden ze wel van. Bijna was Barcelona gedecimeerd tot 10, want uh, al heel vroeg in de wedstrijd kreeg Sonk Geel... En eigenlijk had hij zijn tweede geel moeten krijgen na een overtreding die scheidsrecht de Kuipersbal met een de mantel der liefde bedekte. Terwijl nu Barcelona voorzet geeft via Alves vanaf de rechterkant. Die bal wordt weggekopt en wordt dan vervolgens door Messi in één keer, of door Alba is dat geweest, in één keer uit de lucht geplukt. Die bal gaat vervolgens via de rug van een van de Celtic-verdedigers over de achterlijn en levert Barcelona dan een hoekschop op. En met hoekschoppen, nou ja, in ieder geval met Piqué in het elftal heb je daar wat meer kopkracht. Xavi, de aanvoerder, gaat die bal nemen. Piqué is eigenlijk de enige die voor de doel staat. Er zijn 28 verdedigers van Celtic omheen. De corner wordt dus anders genomen. Dan wordt hij door Alba opnieuw het strafselgebied ingebracht vanaf de andere kant. Daar is de Celtic-verdediging paraat om de bal het strafselgebied weer uit te lazeren. Dat gebeurt eigenlijk half, want uh, zoals altijd heeft Barcelona de bal vrij rap terug. Maar wordt er dan door Via een van de invallers geschoten vanaf de rand van het strafselgebied. Maar doet hij dat ruim over. En eigenlijk zijn dat een beetje de kansen die Barcelona krijgt. Allemaal van die halfjes. Daar hebben ze er wel een stuk of 12, 13 van gehad. Die kunnen er allemaal een keer in. En als je ook al een keer de paal hebt geraakt en ook al een keer de lat hebt geraakt. Dan verdien je het ook niet om achter te staan. Maar zoals gezegd, uh, het allergrootste Barcelona spel, nee, dat zien we vanavond niet. Samaras overigens nu onder luid applaus naar de kant. Want ja, luid applaus, dat snappen ze wel op Celtic Park. 60.000 mensen. Het is uh, beroemd berucht om zijn oorverdovende lawaai. Op uh, deze locatie, aan de oostkant van het uh, centrum van Glasgow. Eigenlijk al sinds 1892 dat het stadion daar staat. Helemaal aan de andere kant, aan het westen van Glasgow. Daar staat het stadion van de Blauwe van Glasgow Rangers. Die willen niks met elkaar te maken. Die hebben zelfs nu nog niet. En keurig het minder ligt dan ook nog Hampden Park. Waar zeg maar, het nationale elftal veel speelt. En waar ook het Nederlands elftal onlangs nog kon voetballen. Een paar jaar geleden en daartoe won. Uh, maar goed, dat even terzijde. Celtic Barcelona. We dwalen af. Het is nog 10 minuten. Uh, en ik ben heel benieuwd of Barcelona er nog in gaat slagen om uh, een goal te maken. Of misschien wel meer. Eens kijken hoeveel goals er op de andere velden inmiddels alweer gevallen zijn. De afgelopen 10 minuten. naar Niemeijer. Kijk eventjes naar Benfica. Op 2-0 gekomen tegen Spartak Moskou. Wat dat betreft zal Benfica het niet meer gaan weggeven. Tweede doelpunt van Oscar Cardoso, de Zuid-Amerikaan. Ziet er goed uit dus voor de Portugezen Even dan vanaf het begin vanavond begint het bij groep E. Chelsea tegen Shakhtar is 2-2. Juventus is op 4-0 gekomen zojuist tegen de Denen van Noordseiland. Laatste doelpunt op naam van Cagliarella Dan gaan we naar groep F. Bayern München tegen Lille is 6-1. Dat doelpunt van Salomon Kalou voor Lille. Daarna dus dat doelpunt van Toni Kroos, 6-1 is de tussenstand. Valencia tegen Bate Borisov is in diezelfde groep 3-1. Benfica, Spartak, Moskou 2-0. Celtic hebben we ook gehoord. Dat is 1-0 tegen Barcelona. Braga dan op 1-0 tegen Manchester United. Het licht doet daar weer. In totaal heeft die wedstrijd 12 minuten ongeveer stilgelegen. En hij heeft eindelijk geluisterd, Alex Ferguson. Want, we zeiden het al, Van Persie moet erin. En die is erin gekomen. Kloetsch tegen Galatasaray is 3-1 voor de Turken. Met speciale vermelding van de naam Burak Yilmaz. Het is bekend dat hij makkelijk doelpunten maakt. Maar drie keer op een avond in de Champions League... dat is toch wel zeer uitzonderlijk. Overigens, het record heb ik ergens opgeschreven. Dat zit in de 40. 44 doelpunten op zo'n avond zoals deze. Uh, dan moeten er nog wel wat doelpunten bij, want ik weet niet zeker Dion, of jij ze nu allemaal hebt opgeteld ah. bij elkaar. Misschien even snel zo uit het hoofdje. Oh. Ik ga de optas om allemaal even maken. Moeten er minimaal 36 zijn om in de top 3 in ieder geval te komen. 21, 22, 23, 24 zit ik nu heel snel. Oké, okay, nou Ja, zijn er volgens mij nog meer. Maar we oh, gaan okay. richting de 30, maar dat is dus <laughs> nog niet genoeg. Tot straks. Tot straks. We gaan kijken of er nog gescoord wordt bij Celtic tegen Barcelona. Je zou bijna zeggen, het moet een keer gebeuren voor Barcelona, Bas Tichler. Ja, als je dat record nog wil uh, bereiken. Wel, ik denk dat je de goals van gisteren even erbij op moet tellen trouwens. Dione, misschien dat dat helpt. Want dan heb je een volledige ronde te pakken namelijk. Ik, ik uh, zit bij Vandaag zit ik inderdaad op 25. Ja. Ja. Nou, tel die van gisteren even lekker bij op. Dan heb je wat te doen. Ondertussen ja. Celtic Barcelona is 1-0. We zitten in de slotfase. Nog een uh, minuut of 8-9. En omdat Iniesta onderuit geschopt is door Ambrose. Komt er een vrije schop aan voor Barcelona. Die bal ligt zeg maar een meter of twee buiten de punt van het strafschopgebied. Scheidt zich de Kuipers probeert daar nu een muur op afstand te zetten. Ziet dan, dat is mooi, terwijl hij zich omdraait uit die muur. Dat uh, de man die de bal waarschijnlijk gaat nemen, Messi, want die legt er namelijk klaar, een metertje smokkelt en die wordt nu door Kuipers weer terug. Doe zegt nee, daar lag de bal. Messi smokkelt als Kuipers weer wegloopt, weer een beetje, maar dat is centimeter werk. Dat vindt de Nederlandse scheidsrechter, zou hij het al gezien hebben. Goed, de muur staat op afstand. Nou ja, het zou wat zijn. De slotfase is aangebroken. Xavi staat er overigens ook nog bij, maar het zal Messi worden. De Bal gaat over de muur en wordt gevangen door... Fraser Forster, die zo langzaam maar zeker het predicaatman van de wedstrijd kan krijgen. Mocht dat niet gaan naar de doelpunten maken, de heer Wandjama, Keniaan. Maar deze Forster heeft er, hoewel de herhaling laat zien dat de vrijschop van Messi niet al te ingewikkeld was om tegen te houden. toch een heleboel uitgehouden. Nu aan de andere kant komt wellicht de beslissing. Daar is de beslissing! Want er is een kouter. En Tony Watt, een jongen van 18, die in het veld is gekomen voor Samaras. Mag de bal onder Victor Valtes doorschuiven. En het wordt 2-0 voor Celtic. En zouden ze hier in Celtic Park nog meer lawaai kunnen maken dan dat ze de hele avond al hebben gedaan. dan is daar nu het bewijs van geleverd, want het stadion ontploft. Het is een invaller. Tony Watt, een jochie van 18. Die na die uh, mislukte vrije schop, toch in zekere zin van Messi, de doeltrap van zijn keeper. Want dat is het, dat is de assist. Goed ontvangt en meteen meeneemt. Er gaat het mis eraan vooraf op het middenveld van Lotte De aanvoerde Xavi, de alomgeroemde Xavi die de bal wil wegtrappen, maar dat eigenlijk vergeten er langs heen maait. In de loop komt hij mee bij Tony Watt. En die denkt niet na, dat hoor je ook niet te doen als je 18 bent en uit Schotland komt en spits bent. Dan ben je blij dat je je voortanden nog hebt. Dan moet je gewoon die bal achter de doelman rammen. En dat doet hij heel behoorlijk, want Victor Valdes, toch niet tenminste, heeft geen schijn van kans. En het gaat erop lijken, na 83 minuten, bij deze 2-0 voorsprong voor Celtic, dat Barcelona een nederlaag gaat leiden. 16 wedstrijden speelde Barcelona in dit seizoen en één keer verloor het... Dat was de tweede tegen Real Madrid in de wedstrijd om de Supercup. Toen werd het 2-1. En in al die andere wedstrijden, gelijkspelletje af en toe, maar meestal toch winnen. Nu 2-0 voor Celtic. Dat is een ongelofelijke verrassing. En wat zou het toch wat zijn als Barcelona hier nog wat zou kunnen doen? Maar ik geef in er geen stuiver meer voor. Sweet Home Alabama, Lennart Skinnert. We gaan weer naar de Champions League. Celtic, Barcelona. Ja, dan heb je veruit het meeste balbezit en uh, je koopt er helemaal niets voor hè Bas? Nee, nou ja, mijn favoriete stokpaardje is uh, balbezit is een middel en geen doel. En dat heeft Barcelona vanavond wellicht geleerd. Nou, spelen ze eenmaal zo, dat begrijp ik wel. Terwijl Fia nu nog wel een beste schietkans krijgt, maar de bal, dat blijkt dan ook het zit niet mee. Tegen een van zijn ploeggenoten, ik denk Piqué En dan gaat die bal naast. Maar het is toch wel opmerkelijk om te zien dat Barcelona in de laatste vijf wedstrijden, die wonnen ze alle vijf, 18 goals maakt. En daar vanavond dus niet in slaagt. Paal, Lat, we hebben het gezegd. Een aantal kansen nog links en rechts. Uh, maar het is allemaal niet genoeg. Celtic heeft denk ik echt twee keer op doel geschoten. Of liever één keer geschoten via Watt en één keer gekopt via Wanjama. Die gingen er allebei in. Zo krijgt de score een aanzien waar men hier in Glasgow vermoedelijk nog... De rest van de week dronken van geluk van over straat. Wachteld en nog even gaat kijken in het blauwe deel van de stad. Hoe het er daar ook alweer uitzag. Ik zag net Jan Fennegoor op de tribune zitten. Naast Gordon Stracken, over iconen gesproken. Jan Fennegoor die hier natuurlijk uh, gevoetbald heeft. In 2008, toen Barcelona en Celtic ook tegen elkaar speelden in de Champions League. In de tweede ronde nog scoorde zelfs. Toen vond Barcelona overigens hier wel gewoon. Gewoon. Met de goals van Messi en Thierry Henry. Dat waren andere tijden. Uh, misschien mag je dat niet zeggen. Maar het was wel zo. Maar uh, Barcelona, dat uh, ja... Natuurlijk altijd nog de favoriet is voor de Eindseger in deze Champions League. Maar hier toch een gevoelige tik krijgt. Terwijl de extra tijd inmiddels loopt. In de Celtic, in Glasgow. Waar Barcelona er denk ik eigenlijk ook niet meer in gelooft. De bal wel rondspeelt via Fabregas. Via Xavi. Die zoekt en wacht op beweging bij Iniesta. Dan gaat de bal terug naar het centrum. Dan komt er een combinatie met ruimte die er niet is. Dan gaat hij er toch nog in. Jazeker. Hij gaat er toch nog in via Messi. Die een uh, schot op doel dat in eerste aanleg nog door Fraser Forster kan worden gekeerd. Van dichtbij toch hoog tegen de touwenjaagd. En wordt het dan toch nog spannend. Dit is dan wel weer het product van zo'n Barcelona-aanval. Alles dwars door het midden. Tik, tik, tik. Het zijn combinaties die eigenlijk niet kunnen. Waarbij via Fabregas betrokken zijn. Uiteindelijk het schot. Gekeerd door de keeper. En na 91 minuten scoort Messi. En staat het 2-1. En wil Barcelona in de minuten die het nog heeft. En dat zijn er dus nog, uh, laten we zeggen, 2-3. Kijken of ze ook nog in de buurt kunnen komen van een maken. Nou heeft Barcelona er wel een handje van dit seizoen om vaak en makkelijk in de slotfase te scoren. Dat gebeurde dus tegen Celtic twee weken geleden. Dat deden ze in de competitie al een keer tegen Sofia. En als ik nou ook nog vertel dat Celtic tegen Dundee afgelopen zondag na 89 minuten, net als nu met 2-0 voorstond, maar dat het nog 2-2 werd. Dat betekent dat Celtic wellicht nog wat gaat bibberen ook, omdat het misschien wel ziet... Dat het, dat het, laten we zeggen, de bij alweer ziet hangen. Nu heeft Celtic de massa dat ze een vrije schop krijgen aan de andere kant van het veld. Miku, jongen uit Venezuela die nog in de jeugdopleiding speelde bij Valencia trouwens. Die mag een vrije schop gaan nemen. Dat betekent dat waar Barcelona eigenlijk nu massaal naar voren wil, de ploeg nog naar achteren moet ook. En Celtic vermoedelijk, en dat lijkt inderdaad nu zo te zijn, gaat proberen om maar op balbezit te spelen. De bal gaat kort naar Commons. Die laat zich door Iniesta al wel heel makkelijk van de bal zetten, maakt dan een overtreding. En dan krijgt Barcelona nog een vrije schop. En kom je op het punt dat je denkt, het zal toch niet? Hak je Iniesta, dat is niet zo handig, want daarmee levert hij de bal in. Geen overtreding. op de speler van Celtic die even dacht de bal daar te hebben. Dat leek me Ledley, die wordt van de bal gezet. Barcelona kan er nog een keer vandoor. De extra tijd inmiddels ruim onderweg. Jürgen Kuipers, de Nederlandse scheidsrechter, die laat het allemaal nog doorgaan. Als het balbezit op Barcelona voor op het middenveld is, via de rechterkant wordt nu ruimte gezocht via Daniel Alves. En dan komt Iniesta aan de bal. Iniesta, Messi in het strafschopgebied aangekomen, Fabregas... Komt bij de achterlijn aan. Legt de bal dan vervolgens terug naar Daniel Alves. De rechtsback. Die geeft een voorzet. De bal wordt weggekopt door de verdedigers via Ambrose. Maar weer opgevangen door Barcelona. In richtingsverkeer was het al, blijft het. Maar de spanning na de of na de 2-1 van Messi is weer helemaal terug. Komt Barcelona nog op gelijke hoogte. Iniesta brengt de bal in het strafschopgebied. Messi kijkt, wil de bal binnenhouden. Doet hem met een omhaal. In de doelmond. Bal weggewerkt. Opgevangen weer. En van afstand geschoten. Opnieuw ingebracht. Niemand wil schieten bij Barcelona. Daar probeert eigenlijk terwijl er geen ruimte is, via nog de bal bij. Een ploeggenoot te krijgen, dat was Gas. En dan loopt de avond via de rechterkant weer door. Want dat Barcelona ook nu aan de bal blijft, dat lijkt geen twijfel. En juist op het moment dat je dat zegt, zijn ze er even vanaf. Bal verliest via Messi. Een diepe bal van Celtic naar voren. Daar weer eenvoudig opgepikt door Barcelona. En dan kan het weer van vooraf aan beginnen. 93 minuten gespeeld. Schrijft zich de Kuipers, wil van geen ophouden weten. Het publiek wil wel van ophouden weten. Alba glijdt nog een keer weg op de rand van het strafschopgebied. Maakt zich boos als Kuipers er niet voor wil fluiten. Wat zegt dat de linkervleugelverdediger zich daar wel heel gemakkelijk laat vallen. En ik denk eerlijk gezegd is dus Pedro trouwens dat hij enig recht van spreken heeft. Want volgens mij gaat Enboos wel met zijn voet op de voet van Pedro staan. Pedro boos. En de bal die over de achterlijn gerold was. Die mag dan door Forster via een doeltrap het veld worden ingebracht. Ondertussen is ook de coach van Celtic, Neil Lennon, nu boos. Die beklaast bij de vierde official. Dat is dus ook een Nederlander vanavond. Dat het wel tijd is. Nou is dat zo. Zegt, schijt, zegt de scheidsrechter Kuipers dat het tijd is. De doeltrap komt. Iedereen kijkt naar de scheidsrechter, maar die laat doorspelen. Dat betekent dat Barcelona nog leeft. Het is voor het gemak, eh, voor de duidelijkheid 2-1 bij Celtic Barcelona. 1-0, 2-0 en na 91 minuten Messi 2-1. Maar het is niet genoeg. Want daar is het voor Celtic verlossende fluitje van Björn Kuipers. En wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurt dus toch op Celtic Park. Met 60.000 uitzinnige mensen. Celtic verslaat Barcelona. Het is... 2 1 en niet alleen dat het is ook afgelopen. Kijk heb bij Ragnar niet mee. Ik ben natuurlijk als een idioot gaan rekenen. Ik zit al op 55, maar rekenen was niet mijn sterkste kant, geloof ik. 55 heb ik volgens mij ook uitgerekend. Oh. Maar er wordt nog gespeeld. Dus wat dat betreft, en uh, dan heb je het over twee avonden, kan er nog meer bij. Want het is nog niet overal voorbij. We weten dus wel dat Barcelona verliest. We weten ook zeker dat Benfica zometeen zal gaan winnen. Benfica gaat naar vier punten. Spartak Moskou staat op drie. Celtic op zeven. En Barcelona blijft staan op negen. Wat dat betreft is het in die groep G uitermate spannend. Wat minder spannend is het in de groep waarin Robin van Persie heeft gescoord als invaller bij Manchester United. Daar wordt nog wel even doorgespeeld... omdat er lichtuitval was. Dat heeft een minuut of twaalf geduurd. Bij Braga is het tegen United 1-1 geworden... door een doelpunt van Robin van Persie. Dat betekent dat United momenteel virtueel dan op tien punten staat. Kloets staat ruim achter tegen Galatasaray... door die drie doelpunten van Burak Yilmaz. Die ploeg op vier punten. Hetzelfde als Galatasaray. Hetzelfde als Braga. United zet in ieder geval een grote stap... Op weg naar de volgende ronde in de Champions League. En dat doet op het allerlaatste moment ook opeens Chelsea. Alhoewel, die groep daarin zit het veel dichter bij elkaar. Chelsea staat op 3-2 tegen uh, Shakhtar Donetsk Dat was heel lang 2-2. Maar Chelsea gaat op deze manier naar 7 punten. Hetzelfde aantal als Shakhtar. Juventus staat op 6. En noord is zo goed als uitgeschakeld om uh, serieus kans te houden. Uh, de Champions League ook in het volgende jaar te mogen spelen. Dan kijk ik even of we alle uitslagen hebben gehad. Nou, Juventus tegen dat noord staat 4-1. Chelsea dus 3-2 tegen Shakhtar. Bayern is afgelopen tegen Lille 6-1. Valencia is toch aan de gang 4-2. Bayern München gaat naar 9 punten. Hetzelfde geldt voor Valencia. Baten staat op 6 en Lille op 0. Beste papieren dus voor Bayern München en Valencia in groep F. Uh, dan die groep van Barcelona. Die hebben we gehad met Benfica ook. En dan Braga United. En Kluczke laten ook daarover hebben we het uh, gehad, wat mij betreft. Maar er wordt nog her en der gespeeld... dus misschien dat er nog wat dingetjes veranderen op het laatste moment. Wij houden u op de hoogte. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. Een onderzoekscommissie gaat het dopinggebruik... in Nederlandse wielerploegen onder de loep nemen. Hoe is dat nieuws ontvangen door de wielerwereld? Zometeen reacties van Iwan Spekenbrink en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar eerst even terug naar gisteren. Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU... over het verschil tussen de gewilde waarheidscommissie en de uiteindelijke onderzoekscommissie. Nee, we noemen het ook geen waarheidscommissie. We willen ook die vergelijking uh, willen we niet hebben. Het is echt een onderzoekscommissie die moet komen met uh, het blootleggen... hoe heeft het systeem nou gefunctioneerd? Hoe kon het zo ver gekomen zijn? We hopen en denken uh, en verwachten overigens ook... dat er heel veel betrokkenen uit de wielrennerij eigenlijk ook hun verhaal eerlijk willen doen. Wat we mee hopen te bereiken is om te leren...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 De commissie is heel goed om dingen in kaart te brengen wat er allemaal gebeurd is. Allemaal goed ook om geloofwaardigheid terug te verdienen. Maar ik denk dat er bepaalde dingen nu helder zijn geworden die we nu kunnen gaan veranderen. Vooral om geloofwaardigheid terug te verdienen, want dat is cruciaal voor fans, voor sponsors, voor iedereen. Wat zijn jouw ideeën daarbij dan? Er zijn een paar dingen zijn helder uh, geworden. Uh, allereerst uh, het Armstrong verhaal, dat bewijst gewoon dat een hele groep renners die extreem vaak gecontroleerd zijn, tot en met 2010 toe. En ook in Italië lopen nu nog onderzoeken, dat die gewoon niet positief bevonden zijn. Dus er heeft ook een cultuur die de KMU benoemd kunnen ontstaan, doordat renners gewoon uh, niet gepakt werden. Je hebt nu de informatie uit het USADA rapport, je kunt zien hoe die mensen uh, gewerkt hebben. Dus volgens mij met die informatie kun je nu mensen om tafel gaan zetten van... Hoe gaan we renners die dit soort praktijken bezig en ploegen misschien die dat soort praktijken bezig en hoe gaan we die eerder een halt kunnen toeroepen? Gewoon op basis van feiten, gewoon dat ze positief uh, worden bevonden. Vat ik het al goed samen uh, dat u zegt je moet niet veel terugkijken, je moet eigenlijk vooral kijken naar het heden dingen die fout zijn gegaan vanaf nu beter aanpakken? Ja, dat lijkt me van belang. Kijk, we willen niet dat er over vijf jaar weer een, een verhaal gebeurt. Dus dingen die in het verleden gebeurd zijn, mensen die in het verleden actief zijn geweest, die kunnen die fout niet nog een keer maken, want ze zitten niet meer op een fiets. Een andere situatie is dat er, dat er dus perspectief moet worden geboden aan diegenen die, die het goed willen doen. En, dan moet je ook gewoon eigenlijk vanaf carte blanche gaan werken. Je werkt nu met een, met een systeem in onze sport op het hoogste niveau, waarin uh, de prestaties extra belangrijk zijn. Niet alleen voor de rennen, niet alleen voor de winst, maar ook om het jaar erop in grote wedstrijden te komen. Dat is gewoon superbelangrijk. En tegelijkertijd ga je doping willen aanpakken. Ja, dat lijkt, een, uh, dat lijkt een, uh, een moeilijk verhaal. Het is nu volgens mij het moment om de fundamentele keuze te maken dat we eerst en vooral weer een geloofwaardige sport willen zijn. En vervolgens weer op en top uh, competitiesport met alle Rankings. Dus dat puntensysteem, zoals het er eigenlijk nu is: je moet punten genoeg hebben om in uh, dus zeg maar de Champions League van het wielrennen te kunnen acteren. Dat moet op de schop. Ik denk dat het op de schop moet, want het loont gewoon uit om toch te gaan presteren. En als je niet gepakt wordt, dan loont het dus. Dat is de, dat is de realiteit. Maar ook om, om geloofwaardigheid terug te verdienen. Er zijn nu teams die volledig binnen de regels handelen. Die uh, voldoende punten hebben en nu maar renners blijven aannemen uh, die positief zijn geweest, recentelijk positief zijn geweest of handelingen hebben verricht. Ik denk dat het beeld dat we daarmee scheppen, dat het gewoon een verkeerd beeld is om geloofwaardigheid uh, terug te gaan, uh, te gaan verdienen. En nogmaals, die ploegen handelen binnen de regels en daarom denk ik dat we naar het systeem heen moeten. Dat er meer op gericht is om, om geloofwaardigheid terug te verdienen en om perspectief te bieden uh, ja, voor ploegen, voor renners die het echt goed willen doen. Het nieuwe seizoen begint alweer over twee maanden. Als ik dit zo hoor, dit klinkt toch als een behoorlijke revolutie. Dat is, daar is toch veel meer tijd voor nodig om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar misschien moeten we, moeten we daar ook mee beginnen. Van, laten we nu eens om tafel gaan, wat zou er nodig zijn? En niet alles analyseren. Op zich goed dat we dat doen, maar niet alles analyseren. Maar gewoon, wat klinkt nu logisch? We zijn met antidoping bezig en we werken in een bepaald systeem. Probeer dat eens in elkaar te integreren. Daar kunnen we vanmiddag mee beginnen, bij wijze van spreken. Denkt u dat dit echt uh, wat gaat opleveren, wat betreft het Nederlandse wielrennen? Uh, het gaat wat opleveren als we nu niet uh, doen wat er in 1998 en 2006 is gebeurd... om alleen maar terug te blikken. Het gaat wat opleveren als we nu ook actie gaan ondernemen. Actie heeft ook uh, Team Sky ondernomen. Die hebben uh, mensen van binnen hun ploeg, eigenlijk alle mensen van binnen hun ploeg... een document laten ondertekenen dat, uh, uh, uh, dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest. Zijn jullie nog bezig geweest naar aanleiding van het USADA-rapport... Uh, met interne gesprekken of iets dergelijks? Ja, maar het is een heel goed initiatief. Ook dat is ook een initiatief wat je toe moet juichen. Uh, maar dat zou ook onderdeel van een procedure kunnen uitmaken. Dat je dat sowieso al doet, hè? als je renners en, uh, en begeleiding aanneemt. Dus ik neem aan dat ploegen nu en zeker na 2006, na Fuentes affaire... Uh, dat ze nadien gewoon bij alle renners en alle personeel wat je aanneemt uh, die check doet. Hoe kijkt u dan naar Italië, waar bijvoorbeeld Filippo Pozzato gewoon weer een ploeg krijgt? Terwijl duidelijk is dat ook de laatste jaren nog met iemand als Ferrari heeft gewerkt. Ja, dat is dus zo'n voorbeeld. Uh, nogmaals, ik kan niet. Ik, uh, die ploeg handelt binnen de regels. Je doelt, je doelt op, uh, op Lamperen. Die handelt binnen de regels. Er zitten een aantal renners zitten in één onderzoek. Vervolgens hebben ze voldoende punten en krijgen een licentie. En nu nemen ze niet alleen uh, Portsato. maar uh, um, nog meer renners aan met een schorsing uh, uh, ja, achter de rug. En het kan binnen de regels. Dus ja. Ik kan er geen kritiek op hebben. Als je kijkt naar hoe kijkt het grote publiek ernaar wat zomers in, in grote getalen naar de Tour de France kijkt. Ik denk niet dat, die daar, dat ze daar geloofwaardigheid uit gaan putten. En dat vind ik zo belangrijk, dat we een systeem moeten creëren waarmee we dus juist die geloofwaardigheid gaan, gaan terugverdienen. En ik denk niet dat het op deze manier gebeurt. Hoe lang gaat dat duren voordat de geloofwaardigheid terug is? Wat denkt u? Uh, dan moeten we nu actie gaan ondernemen. En dan gaat het, kijk, we zijn op de goede weg, dat wil ik wel zeggen. Er zijn meer en meer uh, partijen die hun verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig maar. Dus we zijn op de goede weg. Maar dit is wel zo'n moment waarop we kunnen doorpakken. Actie, zegt uh, Iwan Spekenbrink van Argos Shimano. Een van de grootste sterren van het wielrennen heeft ook gereageerd. Fabian Cancellara, de Zwitser, is het niet met het initiatief van de KNWU eens. En hoopt niet dat andere landen ook een onderzoekscommissie gaan instellen. No, I think um, it's kind of getting a modern of of, of looking back and and re research everything. I think uh, it's it's um, I think it's not right because um, the past is the past, and we have to look in the future. And, and when we look always on the past in your personal life, you know, it go forward. When you just cry always behind on what you done yesterday, then you should uh, you should shoot yourself on the moon. You have to live for the day what's coming tomorrow and what it's coming in one hour, in one second and not what was in ten minutes, because these kind of things you're not going to change. That's why people has to think about to think not for, for yesterday and for the negatives. They have to think about for for what's coming. Kanselara vindt het dus niet juist om alles wat in het verleden is gebeurd... maar te onderzoeken. We moeten het verleden het verleden laten. En vooral naar de toekomst kijken, zegt hij. Wat de afgelopen tien minuten is gebeurd, kun je niet meer veranderen. Je hebt wel invloed op wat het komende uur gaat gebeuren. Denken aan het negatieve van gisteren heeft geen zin. Kanselara heeft in het verleden gewerkt... met ploegleiders Bjarne Ries en Johan Braneel. De naam van de Zwitserse tijdrijder kan ook wel eens bezoedeld worden. I can always um, deal with all the situations. I mean, uh, or you have your self attitude that that is a correct attitude, or or you just, uh, I mean, it's like in the school. You have 10 people, they smoke, and then uh, there's one person standing around, and he starts to smoke also to join the group. I mean, or you have a character or not, or you or you are you strong or not, and and, and this was probably on, on the past like that. Cancellara kan met alle beschuldigingen van mensen uit het verleden omgaan. Het gaat om houding en karakter, zegt hij. Hij verleg, vergelijkt het uh, met uh, wel, of niet het wel of niet gebruik van doping met het wel of niet gaan roken. Vroeger op school, je hebt karakter om niet mee te roken... of je hebt het niet en je steekt toch een sigaret op. Omdat Cancellara uh, naar de toekomst wil kijken... heeft hij geen goed woord over voor het stoppen van Rabobank. 17 years is een long, long, long, long, long... long years of of joining and doing the best for this sport and, and just because of, of having now this kind of situations to say, okay, we're going to stop because this and that happened. I think that's, that's in my opinion, a blame. I'm really honest. I can, I can be honest with that. I think uh, when you stand behind already many years before, then you do it also now. Het is een schande dat Rabobank na 17 lange jaren stopt met sponsoring. Alleen maar omdat er nu zaken uit het verleden naar boven komen. Juist nu zou Rabobank achter de huidige generatie renners moeten staan. Al dus Fabian Cancellara, die vandaag in Oudenaarde was... in het centrum Ronde van Vlaanderen. Hij was daar op uitnodiging van zijn supportersclub. Want ondanks alle ellende in het wielrennen... zijn de echte fans er nog steeds. Geo Lippens maakte de volgende reportage. Dan kom ik hier binnen in het Centrum ronde van Vlaanderen. Dan hoor ik de gesprekken en dan denk ik, waar gaat het over? Gaat het over alle affaires in het wielrennen? Gaat het over Fabian Cancellara? Gaat het over het nieuwe seizoen? Is er niks aan de hand? Nou, nu toevallig waren we bezig over politiek, maar, <laughs> maar eigenlijk, ja, natuurlijk. Cancellara, dat is logisch, hè. Iemand, iemand van zo'n kaliber die hier binnenvalt, dat, dat is een unicum, hè. Een bijzondere renner. Een renner met een, met een mooi imago, een goed imago. Ja, natuurlijk. Dat is een supersterk mens, hè. Hij heeft ook een uitstraling die weinig andere mensen gegeven zijn. Ik vind het een, een groot man, een fantastisch mens. En dan vragen wij altijd, zou u uw vingers in het vuur durven steken voor hem? Ja, volmondig ja. Onverwijld ja. Rick van Wallgem, collega, maar bovenal directeur hier van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Hoe kan het toch dat in het oog van de storm dat het zo stil is, dat, dat het alles koers dat er eigenlijk helemaal niet wordt gesproken over alle affaires? Wel, de ervaring hier, de jongste uh, weken en maanden, uh, is ook dat die, die echte, rabiate Vlaamse wielerfan, die tussen Haak is veel gewoon, is de jongste decennia, die, die stapt daar allemaal zeer makkelijk overheen. Die zegt, ja, het hoort er allemaal bij. Het betekent ergens dat blijkbaar voor de massa, zoals ik dat hier aanvoel, die authenticiteit van die wielersport niet is aangetast. Dus die mensen gaan er hier letterlijk nog van uit, ja, goed... Armstrong euh, of vroeger Merckx of Koppie of Anketil of wat weet ik meer. Ja, die waren de beste, die waren kampioenen. Omdat zij, niet omdat zij een of ander betere apotheker hadden of een betere dokter. Maar zij waren kampioenen omdat zij gewoon kampioenen waren. Zij waren de beste omdat zij de beste waren. Dus het gevoel bestaat hier niet in Vlaanderen van... Er is hier echt vals gespeeld of er heeft iemand gewonnen die normaal niet zou gewonnen hebben. Nee in tegenstelling tot zesdaagse en kermiskoersen, dat in het verleden daar is echt soms geknoeid geweest. Dus dat de massa op een bepaald moment door had. Onder zich bedrogen. Voilà. Dus als je dat doet, dan is het over en out. Als je weet, dat is hier uitgekocht, in de zesdaagse, in de tijd met de blauwe gaarde enzovoort, al die verhalen en zo. Met men wist, dat is hier niet meer ernstig. En you, you can fool someone for some time, but you can't fool the whole bunch the whole time. Ja, en het spel mag niet getorrend worden. Uh, doping, dat hoort dan weer bij de koers. De mensen hier zeggen in Vlaanderen niet van, ja, het, het moet erbij. De, dus ze vinden het uh, inderdaad wel vervelend. Maar ze willen het in feite ze, ze vinden het niet behoren tot de essentie van hoe je die wielersport moet inschatten. Er is hier geen sprake van ontgoocheling. Die Fabian Cancellara wordt straks hier ingehaald als een groot kampioen. Uh, stel, stel dat uh, overmorgen of, of over een, een maand of over een jaar of over vijf jaar... Plots blijkt dat die Fabian Cancellara misschien ook uit verboden potten heeft gesnoept. De mensen voelen het zo aan dat het niet behoort tot de, de essentie van de wielersport. Hij komt eraan. Hij komt eraan, dus ik moet hem begroeten jongens. En als Cancelara eenmaal binnenloopt, is het net alsof het klassieke voorjaar alweer begonnen is. Alsof er de afgelopen weken niets is gebeurd in de sport. De vereering voor wielerhelden zal altijd blijven bestaan. Ja, ik denk this will be always like that. Ik denk um, me and, and many other athletes zijn uh, and, een and, uh, there's many people they fight for for for the goodness of this and I think still even we have a lot of negatives I think there is there's a, a really huge potential. Ancelara geloofde dus nog in, in de wielersport. Hij ziet zichzelf als het goede voorbeeld samen met nog flink wat andere renners. Maar dan toch het Josada rapport. Hij zal toch zelf ook geschokt zijn door al die onthullingen? Mm, shocked. I mean uh, shock is another word. I think. Um, uh, when we see what on the past was everything already on the list with people there was being involved in things I think on the end um, yeah it's maybe the end of the book that uh, we can turn on and closing and putting in the garbage and say okay now we open a new book with the new generation when we see uh, yeah when you see the young riders uh, yeah like Sagan we have uh, Cavendish still a young rider with Gazing from, from, from Holland in all the countries there's young riders they have in mijn opinion, ik zeg niet dat ze een they kans hebben om te winnen. Ze hebben een betere kans om te winnen. Geschokt is hij niet, want hij wist allemaal wel wat er in het verleden gebeurde. Er is wel vaker wat gebeurd. Maar, zegt hij, dit is wel het moment waarop het boek eindelijk kan worden omgeslagen. Het moment waarop de jonge generatie het kan overnemen. Hij noemt namen als Peter Sagan, Mark Cavendish, Robert Gesink. Stuk voor stuk jonge coureurs die allemaal meer kans hebben om op een eerlijke manier te winnen. En dan natuurlijk de hamvraag. Gelooft Fabian Cancellara zelf in een zuivere sport, in een sport zonder doping? I would love to believe that, but the black sheep, you will always find. You will always find people that go too fast on the highway. There will be always people drunk in the car, there will be always uh, casino worldwide. I mean, this is the world. And the world is not perfect. Nee, dus hij gelooft er niet in, in een schone sport. De wereld is nu eenmaal niet perfect. Al dus Fabian Cancellara. En dan gaan we weer even naar het Champions League voetbal. Naar Ragnar Niemeijer. Alle wedstrijden zijn afgelopen, Ragnar. Dus ook Sporting Braga, Manchester United. Ja, Het hele plaatje is nu compleet. Ik zal het even kort voor je op een rijtje zetten. Braga United was 1-0, die onderbreking. Het werd 1-1 door Van Persie, 1-2 penalty. Rooney 1-3 door Hernandez of Chicharito, zoals hij zichzelf graag noemt. Betekent voor de groep waarin dit plaatsvindt groep H. United op 12 punten en door. Kloets gaat naar 4 punten. Galatasaray blijft ook op 4. Want dat valt er nog niet zoveel over te zeggen. Gaan we naar groep E, pakken het op van bovenaan. Chelsea, Shakhtar eindigt in 3-2 en Juventus Noord-Jerland eindigt in 4-0 in die groep. Shakhtar en Chelsea bovenaan om verder te gaan. Zij hebben de beste papieren met na vier speelrondes. Allebei 7 punten. Groep F, dat is de groep waarin Bayern München vanavond in actie kwam en gehakt maakte: van Lille 6-1. Valencia tegen de Wit-Russen van Baten-Borisov 4-2 in die groep. Bayern met 9 punten, Valencia met 9 punten. Zij hebben de beste papieren om verder te gaan. Groep G, Barcelona verliest van Celtic en Benfica wint van Spartak Moskou. Barcelona op 9 punten, Celtic op 7 en Benfica op 4. Met dus nog twee speelrondes te gaan en in groep H, daar hebben we al gezegd. Manchester United 12 en Cluj en Galatasaray op 4. Overigens, het is de avond. Als je die van gisteren meetelt en de hele speelronde pakt... 58 doelpunten, Eén keer vaker in 2000-2001. 63 doelpunten, kortom, bijna een record. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. We gaan over naar de Europa League. In de vorige ontmoeting met AIK Solna viel hij geblesseerd uit PSV-doelman Boy Waterman. Morgen, als PSV het in Stockholm opnieuw opneemt tegen AIK, staat hij gewoon weer in het doel. De heupblessure viel mee en Waterman is tegenwoordig eerste keeper van PSV. Hij houdt de pol Titon uit de basis. Dat maakt Waterman de nummer 1 van PSV. Ja, nou ja, ik denk dat op het moment dat je speelt, dan, dan, dan, uh, ja, dan ben, je, ben je nummer 1. En, uh, of jij ja, nummer 1, dan sta je in de basis. Dus, uh, en dat is nu nog steeds het geval, dus uh, ja, mij hoor je niet klagen. Wat is het verschil tussen in de basis staan en de echte nummer 1 zijn? Ja, voor mij maakt daar, daar, ik maak daar geen, geen verschil in. Uh, of je nou nummer 1 hebt, nummer 16, nummer, het maakt niet uit welk nummer je hebt. Zodra je speelt moet je, uh, moet je laten zien dat jij op dat moment hoort te spelen. En uh, ja, wat is nummer één, wat is belangrijk belangrijkste basisspeler. Voel je het druk nu? Is het anders? Nee, niet. Uh, ik, ben, ik voel me nog steeds hetzelfde als het moment dat ik hier, uh, hier naartoe kwam. Uh, en, en wilde vechten om in de basis te komen. En ik uh, wil nu vechten om in de basis te blijven staan. Dus... Kijken mensen anders naar je nu? Mm, Waarschijnlijk wel, omdat je daarvoor ben je, ben je tweede keeper en ziet men je niet elke week of twee keer in de week spelen en zal men uh, niet de verwachtingen hebben die ze nu zullen hebben. En voel je wat er achter je staat: Titon en Swinkels? Hoe kijken die naar je? Van, Die moeten we eruit zien te krijgen. Dat neem ik aan van wel, want dat, is, dat, is, uh, dat was ook mijn doel. Uh, Alleen wel op een, op een normale manier. En ik denk dat we een goede verstandshouding hebben. De keepers hier onder elkaar met de keeperstrainer erbij. Dus uh, ja, ik denk wel. Of ik neem aan dat hun wel graag op mijn plek zouden willen staan. Normaal gesproken komen twee keepers het veld op. En dan gaat de een de andere inschieten en de ander gaat een beetje heen en weer lopen. Ben ja. je anders voor, nu? Ja, dat gevoel is, is dan wel wat anders. Omdat je dan. Uh, dan ben je meer bezig met, met uh, de prestatie die je daarna gaat leveren... in plaats van dat je op de bank gaat zitten. Dus die concentratie zal, uh, zal wel wat hoger zijn. Alleen de voorbereiding verder is, is hetzelfde. Rob Fleur sprak met Boy Waterman. Twee weken geleden speelde PSV in Eindhoven met 1-1 gelijk. Morgen begint het duel met Aika Solna om 7 uur. FC Twente speelt morgen thuis tegen het Spaanse Levante. Flitsen van die wedstrijden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 Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com Als kind was ik al fan van de Wielenwaal. Na Dorresteins vogelgids is er nu Dudel van Hans Dorrestein. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel. Ben jij een zelfstandige IT-pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten... een goed tarief en je zelfstandige positie? Met het beproefde Total Match System van IT-staffing word je op waarde geschat it Good thinking. it In oorlogsparadijs van Nico Dros verandert Tessel van liefelijk oord in een laatste slagveld. Oorlogsparadijs, mooi en gruwelijk tegelijk, is een adembenemende roman. Nu in de boekhandel. Dit is Radio 1.